Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duizenden thee staan buiten bij zijn ambtswoning. Volgens persbureau Reuters werden demonstranten bij een massaal protest in de hoofdstad Harare opgeroepen om Mugabe te vertellen dat hij weg moet. Sommige mensen werden onderweg tegengehouden, maar de meesten konden de ambtswoning toch bereiken. Mugabe en zijn vrouw Grace zijn daar niet. Daarom gaat een deel van de betogers nu naar Mugabe's privéhuis. Woensdag nam het leger de macht over in Zimbabwe om te voorkomen dat Mugabe zijn vrouw naar voren zou schuiven om hem op te volgen. Sindsdien heeft hij huisarrest, al verscheen hij gisteren even in het openbaar om diploma's uit te reiken op de universiteit. Gitarist Malcolm Young van de hardrockband ACDC is overleden. Zijn broer en medeoprichter van de band, Angus, schrijft in een verklaring dat Malcolm Stierf in het bijzijn van zijn familie. Hij leed aan dementie. ACDC werd in 1973 opgericht en scoorde hits met nummers als Highway to Hell en Thunderstruck. De band wordt vaak gezien als pionier in de hard rock. In 2014 verliet Young de band vanwege zijn dementie. Neef Stevie nam toen het gitaarwerk van hem over. Malcolm Young was 64 jaar. Voetbalster Vivianne Miedema vindt dat speelsters van het Nederlands vrouwenelftal net zoveel moeten verdienen als de mannen. In The Guardian zegt ze dat de vrouwen net zo hard werken als de mannen en bovendien beter presteren. Ze werden afgelopen zomer Europees kampioen. Miedema krijgt steun van Lieke Martens. Die zegt in de Spaanse sportkrant Marca dat de KNVB de vrouwen meer moet betalen. De discussie speelt ook in Denemarken. Uit protest tegen de ongelijke beloning weigerden de Deense Speelsters vorige maand een WK kwalificatieduel te spelen. Alleen in Noorwegen verdienen de voetbalsters van het nationale team evenveel als de mannen. Het weer, buien, maar soms ook zon, bij een stevige wind het is een graad of 9. Ook morgen af en toe zon en verspreidt in het land nog een bui, en ook dan wordt het ongeveer negen graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9, Alkmaar richting Almstelveen. Bij klopend Badhoefdorp twee kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstokken dicht. En op de A15 richting Rotterdam, daar staat drie kilometer file tussen Gorkum en haringsveld giezendam Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Baby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 Voor iedereen. En toch speel je dit bij.